Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee schoonmakers zijn onwel geworden nadat ze een trein van de NS hadden schoongemaakt. Eén van de medewerkers is overleden. Zijn collega ligt nog in het ziekenhuis, dat schrijft De Telegraaf. De twee schoonmakers waren dinsdagochtend vroeg aan het werk op een opstelterrein bij Utrecht Centraal. Dat is de plek waar treinen geparkeerd staan om schoongemaakt te worden. Waarom de twee medewerkers onwel werden is niet duidelijk. Volgens de NS zijn er nog heel veel vragen. Een man en een vrouw uit Den Haag krijgen taakstraffen voor een dodelijk verkeersongeluk vorig jaar. De auto van het stel stond in een parkeergarage en wilde niet starten. Ze duwden hem daarom van de hellingbaan in de hoop dat hij het zou doen. Maar dat ging mis en twee fietsers werden geraakt. Eén daarvan kwam om het leven. Erik Ten Hag haalt nog twee Nederlanders naar Manchester United. Ruud van Nistelrooy en René Haken worden zijn nieuwe assistenten. Het nieuws hing al in de lucht en nu heeft de Engelse club het bevestigd. Voor oudspeler Van Nistelrooy is Manchester een bekende plek. Hij speelde er tussen 2001 en 2006. Heel Nederland heeft vandaag een kater na het verlies van Oranje gisteravond. Ook Bart van 23, die voor de rest van zijn leven rondloopt met een tattoo dat Nederland het EK heeft gewonnen. Die liet hij een maand geleden zetten. Het was een actie van een tattoo shop. Als Nederland echt zou winnen, dan kreeg hij 10.000 euro. Maar dat feest ging dus niet door. Toch heeft Bart geen spijt. Hij blijft gewoon staan. Ja, ik heb gewoon een vet verhaal om tegen iedereen te vertellen. En uh, er moet iemand zo dom zijn om dit te doen, toch? Ik kan ook gaan lopen huilen, maar uh, kom ik ook niet ver mee. Uh, ik heb gezegd, als iemand weer zo'n ludieke actie heeft, ik doe gewoon weer mee. Dan wil ik nog best wel een keer een kokje wagen. Ik zou het gewoon nog een keer doen. Bedankt voor de fame, jongens. En uh, ik zie jullie over twee jaar weer Bart was niet de enige die het volste vertrouwen in Oranje had. Hij werd gekozen uit 15 kandidaten die die tattoo ook wel hadden willen plaatsen. Het weer, geen wolkje aan de lucht voorlopig, maar vannacht wel. En vanmorgen leidt dat tot een paar pittige buien. Zeker in Limburg en Noord-Brabant. Dan is het 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 The devil tried. and I was that is sound. ZANG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 Amsterdam. up with those foggy eyes. I wanna shout but look like I could cry. Every little noise is annoying me. I'm trying to fight it. I'm trying to fight it. I'm trying to As I can be sometimes life just won't go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 Weggeschrapt waar we niet achter stonden ja. En gewoon eigenlijk een beetje opnieuw begonnen ja. Ja, um, Even over de naam, waar komt die vandaan? Wie, wie kan ik daar het woord kan, over uh, geven? Dat komt, uh, om, wij hebben een hoop te danken Aan onze oefenruimte Dat is de beste oefenruimte ever in ja. um, En die ligt dus Aan de Edisonstraat Edisonweg Ja. En waar is dit uh, precies? In, in Algemar Noord. Groen. muziekcentrum Blue in uh, Ouddorp oh, ah, ja, ja, ja, nou, ja. is dat. Ouddorp, ja, Ouddorp. Dat is een beetje uh, in de Noordwesthoek, Noordoosthoek van Ja, Klopt. Daar zit het dus ongeveer. Ja. Dus Oké. Okay. Een ode aan MC Blue, eigenlijk. Ja, MC Blue. Ever. Ja. Uh, dat is een beetje. Nou ja, uh, even over de muziek.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 to music college but I As all the ones I've heard on the radio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 it's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 Ook verschillend. Ja. Ja, het heel anders. Verschillend, ja, er is ja. geen uh, lijn in te trekken. Nee. Heel verschillend. Net als onze muziek. Ja, <laughs> ja. Gaat alle kanten. op. Heel afwisselend. Ja. afwisselend. Heel erg vanaf waar we maar spelen. maakt dat het ook meteen leuk dat, ja. het dan, uh, dat ja, je zeker. dan toch ja. niet uh, weet uh, hoe, het, uh, hoe het loopt? Ja, je ja. krijgt soms ook complimenten uit onverwachte hoek van ja. uh, publiek die je niet had verwacht. Oh? Dus, uh, ja, um, maar nou heb ik van Paul begrepen, die gaat zelf natuurlijk weer ergens uh, kijken. Uh, rock.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 ik ben zelf slecht in het uh, onthouden van namen. Maar Helder Pop die heeft daar op een gegeven moment uh, nog uh, aandacht aan besteed. Ik ben even gewoon de naam van die Bent uh, kwijt. Ik ken er maar eentje uit, Den Helder. En dat, dat is bed. Ja, dat is één. Maar er is er nog één. En ik ben. Jee, wat ben ik slecht in namen onthouden tegenwoordig. Maar. Uh, Tjonge, jonge, jonge, jonge, uh, Nee, dat is het ook niet. Maar ja, het begint met een ja. L in ieder geval. Dat, dat weet helft. ik wel. Hmm. Ja, nou ja, ik kom, ik kom er echt niet op. Maar ik zal proberen, zo te rekenen, ik zal er pro proberen achter te komen welke dat is. Uh, Sjoerd Bakker van uh, Manifesto en Hoorn. Die heeft daar nog een uh, stukje over geschreven in... Okay. Op 3 voor 12, Noord-Holland, kan ik me nog herinneren. Maar eh, dan moet ik zo direct op die, op die website gaan zitten kijken. Maar er eh, zit wel uh, Zeker. muziek in, in dit opzicht. Oké, okay, dus dat, dat, dat weten we dan. Uh, we gaan, uh, nou ja, we gaan uh, zo direct natuurlijk nog een uh, blokje horen van jullie. Uh, sowieso drie nummers en dan hebben we nog ergens een toegif. Dus dat, uh, dat sowieso. Uh, Eén van de bands. Ik zit toch nog heel even jullie open. Kennen jullie Black Operator?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 Oh. <laughs> nou ja, goed. Uh, dus ja, het is de... Geen bewijs. Nee, <laughs> nee oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Uh, ja, bewijs zal misschien nog wel eens ergens geleverd kunnen worden... in de vorm van een een of andere bewegende opname. Te beginnen met vanavond. Dat zou Weet. natuurlijk... <laughs> dat zou zomaar ja, kunnen. Nee, niet hier hoor. Nee, <laughs> nee niet. Ah, dat wordt nog ergens in een een of andere kamertje wordt dat, uh, nog uh, gedaan. Uh, goed, ik uh, zei al. Uh, Paul is sinds kort De brummer. De, de, de, brummer, de drummer. Is is wel, wel erg, uh, de drummer. Brum, Brummer, dat ligt ergens aan de IJssel zo'n beetje. Uh, maar drummer van Stranger in Paradise. Ja. Bevalt het je? Ja. In die korte oh. tijd dat, dat, bezig zijn ja. dat je bezig bent. Ja. Uh, ik zal even nog, uh, nog een nummer laten horen aan het eind van dit tweede uur. En daar sluiten we ook uh, dit uur mee af. Het nummer dat heet Growing Up in Stranger in Paradise.